een uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. We kunnen vanochtend een uur langer slapen, gamen, ontbijten of buiten spelen. Want hun juffen en meesters komen pas een uur later naar school. Ze voeren actie omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en het salaris dat ze krijgen. Volgens de